Met het NOS de Eritreese niet kan worden gegarandeerd. Tientallen Eritreërs zijn aangehouden na onderlinge gevechten... waarbij met stoelen werd gegooid, zegt de politie. De conferentie in Veldhoven was moest omdat de nummer twee van het regime zou komen spreken. Eritreërs die tegen zijn komst zijn blokkeerden de ingang. Eritrea organiseert elk jaar congressen als deze in Europa. Critici zeggen dat de bijeenkomsten zijn bedoeld... om gevluchte Eritreërs te intimideren en geld afhandig te maken... De NS wil juridisch bezwaar gaan maken tegen de boete die het bedrijf heeft gekregen vanwege slechte prestaties op de hoge snelheidslijn. Dat heeft NS-topman van Boksel gezegd tegen de NOS. Hij stelt dat de NS zich heeft gehouden aan de voorwaarden van de concessie. Hij noemt de boete van 1,25 miljoen euro, die staatssecretaris Dijksma heeft opgelegd, onterecht. Eerder vandaag sprak van Boksel al zijn verbazing over uit. De Verenigde Staten hebben in Afghanistan de grootste niet-nucleaire bom ooit gedropt, ook wel de moeder aller bommen genoemd. Doelwit waren tunnels van terreurgroep IS in de provincie Nangahar... niet ver van de Pakistanse grens. Het Pentagon gebruikte de bom, de GBU-43, wel eens in een testsituatie... maar niet eerder in een gevechtssituatie. Hij bevatte 11 ton aan explosieven. Wat het resultaat is van het bombardement is nog onduidelijk. De door de VS geleide coalitie tegen de Islamitische Staat... heeft dinsdag in Noord-Syrië per ongeluk 18 geallieerde strijders gedood. Of dat gebeurde bij een luchtaanval van de Amerikanen zelf... Of met een vliegtuig van een ander land uit de coalitie is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse commandant van de coalitie zegt dat er verkeerde coördinaten waren doorgegeven door bevriende Koerdische-Syrische strijders op de grond. De luchtaanval had moeten worden uitgevoerd op eerst strijders vlak bij Raqqa. In plaats daarvan werd een positie van de Koerden zelf bestookt, waarbij de 18 doden vielen. Het weer, morgen zonnewolk en vooral in het oosten valt er een bui. Het wordt dan 11 tot 13 graden. Dit was het Animal Show.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 En zo zit je in de wereld draait door en zo zit je in Alternative FM. Uh, Laxmi was dat met uh, het nummer uh, I'll be on my way. En ik moet ook even erbij zeggen... er stond een heel mooi verhaal wat ze had uh, geschreven. Dat ga ik toch enigszins voordragen, want dat is toch wel heel erg uh, bijzonder. De penetrante geur van Hema Hotdog slaat op mijn longen... als een jongen van iets ouder dan ik naast me gaat zitten in de trein. Een servet met daarin een uitgehold wit broodje... waar precies zo'n vleeskleurige spons in past... Zijn haar is recht overeind gezet met spul wat vast ook uit de hemel komt. Ik zit straks te strak tegen het raam gedrukt met een keyboard voor mijn voeten en mijn tas op schoot. Klaustrofobische paniekgedachten worden nog meer getriggerd door die zware opeisende geur. Door het luide geluid van een sponsige structuur die tussen de kiezen wordt fijn gemaald in een half open mond. Ik uh, geef een beleefd knikje terwijl ik schreeuw van binnen waarom ga je naast iemand zitten met een mega veel spullen terwijl er stoeltjes vrij zijn. Ik kijk op mijn telefoon, doe alsof ik verdiept ben in iets interessants, maar uit mijn ooghoek zie ik hem kauwend kijken naar mij. Zijn energie verklapt dat hij graag iets wil zeggen. Gefocust probeer ik vooral niet zijn kant op te kijken. Vooral niet omdat hij te dichtbij zit. Wanneer ik een foutje maak door mijn kuit te verzetten, omdat de kramp erin schiet, grijpt hij zijn kans... en gebaart dat ik mijn oortjes uit moet doen. Dat doe ik dan ook maar. Heb ik jou niet gisteren op tv gezien? vraagt hij nog steeds kauwend op het kadaver. De mensen in de voor de rest doodstille trein kijken allemaal om. Of dat verbeeld ik me maar. Ik kruip nog verder tegen het raam aan... wanneer hij zijn Hema worsthanden door zijn Hema -gel haar gooit... om zijn paar eigenwijze haartjes nog meer overeind te zetten. Ik probeer mezelf te herpakken, maar zo op zo'n directheid was ik niet voorbereid. Ik glimlach, zeg ja en laat mijn lichaamstaal spreken. Dat ik weer mijn eigen ding ga doen. De man likt zijn vingers af en eet de kruimels op zijn schoot op. Kijkt me grijnzend aan en zegt dan dat ik echt... Uh, net zo lekker ben als op tv. Ik wenste dat ik op mijn stoel zat naast het gangpad... en niet ineengesloten door de apparatuur en Hema dingen. Zodat ik heel hard weg kon rennen met een stalen gezicht... waar ik walging en minachting doorheen laat schijnen, zeg ik oké. Okay. Zijn gezicht vertrekt en het lijkt alsof hij direct spijt gekregen heeft... van zijn seksistische, domme, idiote kutopmerking. Alsof hij echt aardig bedoelde en ik... Uh, dat verkeerd opvatten. Hij staat op. Er valt een regen van witte broodkruimels op de grond... samen met zijn ego. Terwijl hij zijn wegloopt, zakt mijn woede weg. Ik hobbel naar huis en voel me tevreden. Toch nog herkend. Dat is het verhaal van Lakshmi uh, op, een, uh, nou ja, denk op een woensdagmorgen... in uh, de trein tussen Haarlem en Amsterdam. Want uh, ja, daar, uh, daar bivakkeert ze dan. En dan komt ze dus uh, bij, uh, ja, bij Matthijs aan tafel... En dan wordt er zo'n zo vent met zo'n vettige, vettige vingertjes en weet ik allemaal wat. Ja, die zitten dan naast. En ik kan me daar alles bij indenken. Het is zo bij mooi geschreven. Dus ik moest dat verhaal toch eigenlijk uh, wel vertellen. Lakshmi, als je het hoort, uh, we hebben hem graag hebben voorgedragen. Het uh, verhaal wat jij uh, verteld hebt op je eigen Facebookpagina. Goed, we gaan er nog eentje draaien. dan gaan, uh, de mannen eventjes, uh, gaan we met uh, de mannen babbelen over... Uh, het uh, avontuur van de stoorzender die ze hebben uitgebracht. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, liggen. Dat is de Low Eric Sound System. En die waren uh, enkele weken terug hier met, uh, met hun uh, werk. En een van de werkjes die uh, erop staat op uh, Transitions... is dit werk, Together. Ja, dat lees ik allemaal weer. Uh, de heren van Dandelion die zijn ook dus uh, bezig met een nieuw werkjaar uit te brengen. Namelijk Lang Lang Lang. En die hebben ze dus in de legendarische PAF-studio opgenomen... bij Marcel Vakkers. Uh, nou, ik moet toch eventjes nog stiekem naar dat videoetje gaan kijken. Want aan een aantal van mijn vooral vrienden... hebben dat allemaal een beetje gedeeld op, uh, op Facebook. Dus uh, dat moet ik eventjes na gaan, gaan trekken. Want uh, dat, dat schijnt dan weer buiten... Uh, de album die ze hebben uh, uitgebracht in december. En uh, dat heet Everest. Goed, we gaan weer eventjes uh, met uh, de mannen praten. Zijn jullie een beetje bijgekomen, jongens? Ja. Ja. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. ja. <laughs> Even over uh, de EP, stoorzender. Uh, want uh, nou ja, die hebben jullie dus. Uh, hoeveelste is het eigenlijk? De derde? Wow. de derde? De derde. De derde EP, ja. De derde EP. Uh, want uh, in die tussentijd hebben jullie uh, nader op Agdaal woord. Want dat hebben jullie uh, gedaan. En dat dateert zeker wel van een jaar of vijf, zes geleden. Ja, 2011 volgens Volk mij. mij. Wow. 10 wow. zoiets. Zoiets. lang ja, geleden. Lang lang geleden. geleden. Ja, ja, lang, lang, ik heb de archieven staan uh, van het internet. Maar. Ik ja, ben ja, onderweg. Nou, nee, maar goed. Da daar, uh, daar, uh, daar ben ik jullie dus tegengekomen toen jullie dus onderdeel maakten uit die cyclus. Uh, nou is mijn vraag, want ja, daar hadden we het net al over: van, uh, jullie zijn uh, flink, uh, ja, jullie maken, uh, jullie bestaan nog steeds. Maar dan Ajo. kijk ik, dan meet ik dat af. Want tegenwoordig uh, doe je dat uh, vaak op sociale media. Er zijn bands die zijn uh, van, uh, van duizend ineens naar dertigduizend uh, gegaan. De Cosme Carnaval is dat voorbeeld. In 2009 hebben ze de Grote Prijs van Nederland gewonnen. en toen hadden ze er nog maar heel weinig. Dat, dat helpt, dat soort dingen als grote ja, prijzen. En dat uh, werkt heel goed voor bekendheid. Ja, ja, dat is wel waar. Nou, ja. niet, alleen, niet alleen dat, maar uh, op een gegeven moment hadden ze dus ook uh, iemand erachter staan. Uh, die, uh, hebben ze tegenwoordig nog steeds iemand achter staan. Uh, die, die wel wat, uh, wat betekent? Maar goed, bij jullie. Zie ik dat nog die duimen onder de 300 nog staan? Uh, hoe komt dat? Ja, <laughs> dus hoe, hoe je, je zegt een het, beetje confronterend vraag. Nou, je je toch? zegt het zelf net ook al. Ja. Je, je hebt mensen erachter staan ja. die er dingen mee doen. Ja, en jullie? En, en wij doen in principe alles zelf. Ja. Dus ook zeg maar opnames en clips en alles in eigen beheer. Ja. En in eigen, omdat we dat allemaal leuk vinden om te doen. En dat is zeg maar het hele creatieve stuk erachter. Dat, dat. Daar, daar kunnen we ons heel erg in uitleven. Ja. En dan heb je opeens ook nog een heel zakelijk en boeking en promoties. Het ja. ja. is veel minder, vinden wij hier in ieder geval, al <laughs> Jullie willen de leuke dingen doen. Dus ja, clipjes ja, precies, maken, dus dus muziek juist. maken, dat soort dingen. Ja. Ja. Dus dat is we spelen ook, maar daar moet je inderdaad juist dat voorwerk voor doen. Ja. Ja. En dat ja, doen wij gewoon van oudsher niet uh, automatisch. Nee? Daar zijn we ja. wel steeds beter in geworden, zeg maar. Ja. Of aan het worden in ieder geval. Ja. Weet je, we hebben nu ook voor de EP gewoon een release toertje opgebouwd met een aantal optredens. We, hebben, nou, we zitten bij jou nu inderdaad. We hebben nog een paar dingetjes eraan komen. Mm -hmm. Maar dat is dus wel, dan is het opeens werken zeg maar. En, en als het, het werken op werken begint te lijken dan... Uh... Ja, naast de band werken we allemaal al. Dus dan ja, als je dan die band ook nog werk gaat worden dan okay. een soort van twee banen. Wat, wat, uh, wat doe jij Rutger dan? Uh, ik werk bij een ingenieursbureau in Alphen aan de Rijn. Leg alles uit. Wat doe je daar dan? <laughs> zo wat, wat doe jij? <laughs> nee, maar uh, wat is je normale werk uh, naast muziek maken dan? Ja, ja. Uh, ingenieursbureau, maar wat doe je precies dan? Uh, ja, ontwerpen, fabrieken. Oh, oké. Okay. Onderdelen van fabrieken. Juist, ja. ja. Nou, oké. Okay. Uh, dan, uh, uh, ja, dan ga ik uh, het hele rijtje af. Uh, want dan, oh, uh, snel echt uh, waar die gaat. <laughs> <ja. laughs> Maar uh, hoe zit het met jou, Tom? Ik uh, ben een softwareontwikkelaar. Dus uh, Ik ben maar, uh, ook vandaar, op, uh, vandaar, het, de, vandaar het gesprek uh, met ja. de, de ene heer uh, hier achter mij, met je, de heer M. van Dam. Kun je er nog iets van volgen? Of, uh? Uh, ik geloof <laughs> dat, hoe zit het, uh, Marcus? Want... Uh, al die, uh, die techniek... Uh, die, ja, je bent ook een uh, software-nerd in uh, dat opzicht. Ja, maar er zitten hier nog twee aan tafel. bij. Ja? yeah! <laughs> <laughs> ik heb vannacht ja, nog een uh, datacenter veel veel gedaan. Oh. Dus, uh. <laughs> uh, kijk, uh, Marcus, uh, die, die zie je nog wel eens regelmatig voorbij te, tuffen in een up. Dat is niet zijn grootste vriend, hè, die up, of niet? Nee, dat wordt wel heel duidelijk gezegd. Uh, maar goed, muziek maken, daar kom ik zo op. Uh, dan bij Siebring, uh, want... Uh, ja, ik werk ook als uh, ook nog bij een van de, nou ja, ik mag wel zeggen, de prachtigste plek van, van het land wat mij betreft om te werken. Bij ja. Een, ja, ja, bij een computeranimatiebedrijf uh, in ah, Amsterdam. Ja, dat, dat is op zich uh, is misschien wel, uh, wel iets uh, waar uh, een hoop mensen misschien wel van kunnen dromen. Dat ze bij een computeranimatiebedrijf uh, zitten. Zeker helemaal, omdat ik daar mijn studie ook in uh, gedaan heb. Ja, uh, en Peter? Ik, ja, ik ben een collega van Rutger. Oké, okay. dus ik, uh, <laughs> dus ik, ik, ik ben. Dus ik ben man en daar onderzoeker, dus ik probeer uh. nieuwe processen te doen die hij vervolgens kan gaan bouwen. Dan de muziek, want dat moet op een gegeven moment ergens een verklaring zijn. Want uh, van, is dat de uitlaatklep van jullie, alle vier? Ja, ja. Dus ja, ja. ja. ja. uitlaatklep, maar ook gewoon entertainment. Ja? ja. Is vet gezellig moet, allemaal. Moet het, moet het ook entertainment zijn, toch? Yeah. Ja. <laughs> ja. Echt wel. ja. Echt wel, ja. ja. Uh, is dat ook uh, bij het schrijven van de nummers? Uh, gaat dat dan zo op die manier of niet? Ja, ja? ja dat, is, uh, dat, dat varieert af en toe. Weet je. De ene keer dan heeft iemand een, uh, een volledig uitgewerkt nummer. Of een mm -hmm. genoeg uitgewerkt ja. nummer. En dat, uh, dat nemen we dan als, uh, als leidraad. En daar gaan we lekker mee aan de slag. Ja. Een andere keer dan heeft er iemand gewoon een, een kort riedeltje. En dan zo, oh, dat is eigenlijk wel geinig. En dan begint er ja. iemand anders mee te spelen. Ja, en dan ja, ja, komt er weer ja. iemand bij. En dan is er van, ja. oh, hier kunnen we wel wat mee. Ja. En dan, dan wordt het echt zo'n zo democratisch poldermodel. Uh, <laughs> dus, dus, <laughs> ik zou het eerder even zien. Dus, dus de, de sauna bouwt poldert het gewoon <laughs> door. Uh, nou, alle uh, goede dingen is, die hou je. En ja. de minder goede dingen die worden overschreven door andere goede dingen. Ja, maar als, ja. het, als het maar niet een uh, log adviesorgaan begint te worden. Dan uh, vind ik het, vind ik het alles best. Nou ja, vier man, lekkere, dat is lekker lean, toch? Ja, dat is ja. mooi, als we een nummer niet meer willen spelen... dan moet je gewoon in vijf fout indienen. Dat uh, ja. is vijf formulieren. En we zijn er met z'n vieren, dus dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Uh, de, de, de, de, de omstanders krijgen dan denk ik ook nog een afschriftje... als het een <lacht> beetje mee zit, natuurlijk. Uh, Oké, okay, maar um, goed, um, even over inhoudelijk. Uh, hoe is uh, het idee van deze derde EP ontstaan? Uh, gebeurt dat uh, gewoon? Uh, zoek je dan iets bij elkaar van... Van uh, wat er in jullie omgeving gebeurt. Want dat lijkt me dan ook uh, wel. Bijvoorbeeld zo met die dubbele tong. Ja, dat, is, uh, dat is puur uh, met de, met EP. Uh, nou, Met de EP wat we, wat we meestal doen is. Als we een aantal leuke nummers hebben. Die we ja. gewoon allemaal heel gaaf vinden. Dan is het van, hey, dat willen we gewoon opnemen. En dat willen we gaan verspreiden. Want dit is tof. En uh, daar zoeken we dan uh, een paar goede nummers voor uit. En die gaan we lekker opnemen. Ja. Het is Niet dat we van tevoren een idee bedenken van een, van een EP. En daar nummers voor gaan schrijven. Dat niet? Uh, nee, nee, zeker niet. Wij, wij schrijven nummers uh, omdat we inspiratie hebben... dat gewoon maar binnenkomt vallen. Ja. Van nou, oh, weet je, ik loop op straat... en uh, goh, ik zie, ik zie vogeltjes fluiten. Uh, dat, en er, er, er, er begint gewoon wat te draaien in je hoofd. Weet ja, je ja, wel. ja, ja, oh, oh, ja. We misschien wel een leuk ja. nummertje bij maken. Ja, zeker. Weet je, het is dus gewoon echt oh, dingen die, die, die ons alledaags bezighouden. Uh, dingen die ineens opvallen. Of nou ja, weet je, dubbele tong. Wat je zegt, dat gaat gewoon over lekker veel, lekker veel drinken... En, uh, en een beetje gek doen. ja. Um, ja, het, het zijn allerlaatste dingen waar we voornamelijk over zingen. Uh, zeg het maar, ook zo'n nummer wat over politiek gaat. Wat uh, heel leuk is uh, voor, uh, tijdens, uh, tijdens kiezingsperiodes en zo. Ja. Um, maar als we dus een aantal van die leuke nummers hebben, dan zeggen we... Goh, dat is eigenlijk wel uh, leuk om dat weer even bij elkaar op een, op een plaatje te zetten. En dan ja. gaan we gewoon een weekend weer in ons studiohotel <coughs> in het Kiesland zitten. Oké, okay. dus een beetje in het kort een beetje jullie werkwijze eigenlijk. Ja. Goed. Ja. Um, we gaan zo nog even verder met jullie uh, even praten. Maar eerst uh, ga ik weer even terug uh, naar het uh, lijstje wat uh, afgewerkt uh, moet worden. Want dat uh, heb ik uh, zo besloten. Democratisch. Alleen nee, ik nee. beslis dat. <laughs> ja, nee, zo werkt dat. Uh, vorige week uh, liep ik tegen iets aan. Uh, dat heeft uh, te maken. En die we hadden ook. Uh, op dat moment was hij kakelvers. Want uh, de, op de dag uh, dat ik hem uitzond, is hij ook online gekomen. Maar nu heb ik ook het, uh, het, uh, ja, de, de geluidsdrager er maar bij uh, gehaald. Crimson Inc. is ook een band uit uh, Zuid-Holland. Uh, nee, niet uit Zuid-Holland. Ze komen uit Wijk bij Duurstede. En dat is van de provincie Utrecht. Daar komen ze vandaan. Uh, ze hadden ze bedacht. Ze hebben dus nu een, een clip online gezet. En daar hebben ze dan muziek bij. geschreven. Bij een aftiteling. En de, op de aftiteling staan allerlei bekende namen van, van hun mensen in hun naaste omgeving. Dus dat, dat is wel heel grappig uh, bedacht, uh, eerlijk gezegd. En ik moet zeggen, ook het nummer is uh, helemaal oké. Okay. Cold Back Ground heet het uh, nummer, en dat is van Crimson Inc. Celebrate life one more time. Staakt, oftewel Veline was dit, uh, en dat bracht de tijd alweer op half tien. En daarvoor hoorden we Cold Background van uh, de Crimson Inc. En uh, die jongens, die komen inderdaad uit Wijk bij Duursteden, dacht uit Zuid-Holland, maar dat was dus een kleine misvatting. Maar goed, uh, ze slaan hun vleugels uh, danig uit. Ben je, ben je heel, heel erg leuk, maar dan op een gegeven moment volg je op Facebook diverse mensen en dan uh, kom je van het een het ander tegen. En, dat geldt ook zeker voor, uh, voor straks, want er staat er nog één op het lijstje. Die ik, uh, die ik ook weer tegen ben gekomen via een band die wij hier ook al vaak hebben gedraaid: Alaska Pollock. Dus dat, uh, dat gaan we zo doen. Maar we gaan natuurlijk ook nog even praten met uh, de vier uh, heren. Die uh, naast hun muziek gewoon echt gewoon 40 uur in de week uh, bezig zijn met uh, betaald, uh, ja, betaald werk. En, uh, uh, uh, I ja? Ja? Uh, maar goed, uh, muziek is uh, voor hun uh, dus kennelijk nu nog een uitlaatklep. Wacht maar, jongens. Totdat jullie inderdaad uh, tot het een lopen uh, begint en uh, dan moeten jullie je banen opzeggen en dan Ater, is het. als ik ook oud ben. Ja, wacht maar. Wacht maar. Dat, ja, dat, is, uh, uh, dat is op zich een positief sentiment. Van, uh, uh, uh, dat je in ieder geval denkt dat wij uh, global domination uh, nou ja, het ja, is allemaal niet... Maar voor <laughs> ja, het Nederland... Voor Nederland, maar Nederland, Nederland <laughs> uh, dan is het uh, dus alleen Nederland... En, en een deel van het uh, Nederlandstalige gedeelte van België natuurlijk. Hè? Want, uh, nee, misschien een stukje Zuid-Afrika bij. <laughs> Oeh, dat is niet toe. Ja, ja. Regioen. ja <laughs> he, dromen jullie er even serieus? Maar dromen jullie er wel eens van of niet? Dromen. Mm, ja, nou. dromen. Ik ja? Ja. blijft het ja. bij dromen? Ja, ik ja, ik heb wel eens dus... gezegd, ik droom ervan om ervan te dromen, zeg maar. Ja? Want het lijkt me heel tof om dat serieus te willen gaan nastreven. Ja? Maar, maar dan moet je het ook echt wel heel erg graag willen. En ook ja? dan, weet je, ik ik Sky een keer... is heel leuk en ja? again, Whatever. Is, dat, dat, iedereen die we spreken erover, die vindt het heel leuk. Maar we, ik denk dat dat ook een subset is van de mensen. Ja, ik, ik zou gewoon eens een keer gewoon heel brutaal zijn... en dat EP'tje bij Matthijs van Nieuwkering bijvoorbeeld neerleggen... Nieuw en zeggen, kijk, uh, dit hebben wij gemaakt. En nou, we, dat, we, uh, dat is sowieso een goed idee, Maar dan, dan heb je het, het, het lastige, of in ieder geval wat wij er, er lastig aan vinden is dat die meneer met zijn, met zijn redactie... inderdaad gewoon, gewoon wekelijks honderd van dat soort RP'tjes krijgt. Dan moet je opvallen. Je moet opvallen, je moet de man goede manieren hebben om binnen te komen... je moet goede connecties hebben waarschijnlijk om binnen te komen. Ja, ja, ja, ja, dan moet je jezelf proberen uit te nodigen bij, aan, aan, aan tafel over ska. Ja, Kijk, als exact. het over op een gegeven moment over ska-muziek gaat... Dan, uh, moet gewoon, uh, dan, moet dan, melden, dan moet je gewoon bij die redactie melden. en zeggen: van wij Ja, precies. Ja, dat dan is een moment om even je vinger omhoog... want de ska-muziek is niet alledaags. Nee, dat is ook... uh, waarom hebben jullie juist de ska genomen? Woe, dat dat was, is heel erg leuk. Moet je ja, echt Want beter dit is zijn. ook een ja. hele serieuze vraag. Nee, ja, lang, lang, lang geleden dacht ik... Van, het lijkt mij leuk om een ska-band te gaan maken... uit uh, mijn medestudenten. toen ja? nog. En uh, dat, ja, toen, dat, dat was de poging. En dat... Daar zijn we bij gebleven origineel niet. Maar gewoon. wat heeft die After muziek Beach. dan? Wat heeft die muziek, uh, die voor, muziek je, heeft, voor, die voor jullie, heeft, jullie ja, dan? Ik, ik vind ska heel leuk. Lekker. Er zit vrolijkheid erin. Er zit mm. energie in. Yeah. En wat wij er ondertussen steeds beter in hebben gekregen is... Uh, de, weet je, de dansbaarheid heb je. Yeah. Want dat zit intrinsiek, Er zitten afterbeats ja. in. Mensen ja, gaan er ja, gewoon ja. snel lekker op. Maar om er ook wat inhoud in te brengen. En ook muzikaal wat, wat interessanter te maken. Want wat, wat je bij veel ska ziet... Je hebt gewoon een, een aantal ingrediënten. Ja. Uh, die je heel vaak uh, terug ziet komen. En daar blijft de meeste mensen blijven daarop hangen. Ja. En uh, dat, is, dat werkt dan wel. Maar dat is, het is een beetje saai. Zeg maar. Het is net als met uh, wat blues bands. Blues kan heel leuk zijn. Maar het kan ook een heel standaard riedeltje zijn. En ja, weet je, je hebt gewoon een aantal ingrediënten. Die iedereen uh, op dezelfde manier bij elkaar klust. En wij proberen ja. daar gewoon wat, wat eigen draai aan te geven. Wat eigen invloeden in te brengen. Wat muzikaal is. Wat maar heb je, hebben, jullie, hebben jullie dan voorbeelden uh, voor, voor jullie zelf van. Nou, dat is een hele leuke ska geweest waar wij eigenlijk uh, ja, een ja, beetje. In ja? het genre en in Nederland kan je natuurlijk maar één groep noemen dan. Ja, ja. <laughs> en dan kom je toch altijd bij doe maar uit. Doe maar! Ja, de nou, koningen. Nou, de koningen oh, ja. van. De, ja, ja, ja, ja, ja. Wij hebben hier toevallig ooit nog eens een keer een drummer uh, hier aan tafel gehad die zijn levensverhaal heeft verteld. René, nee, toch? Ja, René ja. ja, nee, van ja, ja. is hier uh, nee, geweest. Klok. En hij ja. komt ook uit, uit Zandvoort. Dus het is niet uh, okay. uh, zomaar uh, dat we dat uh, hebben gevraagd. Nee, ja. maar voor het Maar is typisch een geval... inderdaad die dus mm -hmm. de basis K en reggae maken. Maar de mijne wel geslaagd zijn... om of, van over het genre heen te stappen. Ja. En gewoon hele mooie, goede liedjes te maken. Nou, ik, uh, ik ga eens even kijken. En ziens... En die willen dat gedoe... Uh, oh... Maar ah, misschien heb ik hem. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem, ik heb hem. Uh, we, gaan, we gaan eens even kijken of we dat uh, voor elkaar kunnen krijgen. Ja, hoor. Hij ah, loopt we weer lekker uh, voor dezelfde keer weer eens vast. Dat is, dat is, dat is gebruikelijk oh, oh. met dit soort, uh, dit soort uh, flauwekul. Nou, eens even kijken of het uh, nu wel werkt. Kom op. Kom op! Nee, dus. Computer. Uh, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is echt. Ja, hij doet het. Zullen we dan maar even naar, uh, naar waar jullie de muziek aan op hebben gangen? Lekker, lijkt me een goeie. Dat is altijd goed om. Ja, Doe maar dus. Lekker. Een derde eeuw geleden, begonnen met dit liedje. Sinds een dag of twee, dus in de hoofd, sinds een dag of twee. Is niet van Joost Belinfante ja. Zij is Niet van Jan Kopen ja. Zij is Niet van Jacob Klaassen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 Stefan, Emilia, Sophie, Asia, Leentje, Alexandra, Isa, Georgia, Marlene, Jurgen, Katharine, Martha, alle je weet, je maar ze is helemaal alleen van. Met een hoofd zo groot dat hij denkt dat hij alles kan. En hij is nooit ziek, zielig of verdrietig. Krachtig ook, wat oh ja. Zijn zwakke kanten dus schrijft hij van zich al veel liedjes. En daardoor kan hij eeuwig doorgaan. Maar er komt een moment dat het over is. En ik kan hopen dat de hele wereld mij dan mist. Onvervangbaar natuurlijk, maar het helpt geen zier. Want er zijn nog veel te veel mooie mensen die we richten in En wil je blijven, en dan is het te laat, want aan het einde. En kun je niet zeggen, ja maar ik had nog zoveel willen doen man. Ik had nog zoveel willen zien, is er een goede kant? Of is er enkel of verdriet en mensen geven verklaringen? Om de tromsten vanuit geloof In reïncarnatie op hemels in namaals, er wordt van alles beloofd Maar het einde is zicht Maar je weet niet waar Overwijder een wordt je 180 jaar Een zwart gat op de hemel Of misschien de helft Maar als het hier maar gaat Is het altijd te snel Is hier het einde Is hier het einde van de wet. Dan is het einde en wil je blijven Ja, dan heb je weg Want aan het einde Nog onoverwinnelijk vervelend voor mij, mijn vrouw, mijn vrienden, mijn kinderen, het in mijn hoofd. Ik me vast klaar van de eeuwigheid en niet genoegen nemen kan me betekenen dat deze aarde krijgt. Ik heb genoeg, maar dat is juist het probleem. Want ik wil die mooie mensen graag voor eeuwig om me heen dat er iets overblijft van mij als ik ga. Maar gelukkig vrij vertrekten en mijn reggie in Sky. Ja, daar blijft wat van. Overal als zou gaan, want in mijn leven heb ik bijna nooit alleen gestaan. Ik leef door wat ik leer aan mijn vrienden ik en alleen voor Dat was het einde dus uh, van de Soundbound met Stoorzender. Uh, even een uh, aardige uh, overeenkomst tussen Doemar en de Soundbound, is dat ze dus de koren gebruiken. Want uh, de, ja, de koortjes uh, kwamen bij Doemaar regelmatig terug. En hierbij einde hoorde ik dat dus ook. Dus er zit wel degelijk een overeenkomst. Uh, de, uh, waarom uh, dat grote voorbeeld, uh, Rutger, uh, waarom jij in één keer zo Doemar uh, noemde? Dat, uh, was dat, uh, is, is dat altijd zo geweest? Nou, het is. Uh, ik ben natuurlijk ik ben geboren op het moment dat ze succesvol waren. Dus het is ja. dat ik het uh, live heb meegemaakt. Nee, het is volgens mij heb mijn zus een best-of bandje. Ja. Ik denk ook oh, dat zij het ook niet eens half, meegegeven Mhm. Mm en ik denk, hij is de middelbaar school, school, ben ik dat een keer gaan draaien, dat bandje. Dat was ja. Ook, ja, dat vond ik gewoon heel leuk. Zonder dat ik nou heel bewust was van, oh, dit is k of dit is reggae-muziek. Maar ik vond het gewoon, gewoon leuk. En dat is eigenlijk blijven hangen. Ja. Naar een gegeven moment ben ik in deze band gerold. En uh, weet je, dan ga je er nog een keer naar luisteren. En dan denk je van: jeetje, joh, die nummers is gewoon echt goed in elkaar. Ja. Um. Zijn het, uh, kunnen ze jullie op een idee brengen? Ja, er is hier even net een idee geopperd door mij. Maar doe maar. Uh, schuwde bijvoorbeeld uh, bij, een, uh, bij een album in 1999. Dat was, het, uh, was een album waarin ze nog keken of ze nog nummers konden maken. En dat was ook een soort van... Nou, dat is dan nog uh, een keer dat we nog een keer spelen. Uh, watje stond er onder andere op. Ja, en ja, toen ja. maakten ze dus gebruik... ook van instrumenten uit andere werelddelen. En ik denk van ja... Ik noemde dus de Citer... Die heb ik niet. Die heb je niet. <laughs> nee, nee, dat staat niet op de kaart. Nee, die ja. staat niet op de kaart. Oké, okay, ja, maar goed. Maar dat is wel op maar... Zich het idee van meer, meer buiten je eigen comfortzone treden in klankkleuren Precies. en zo. Ja, dus de, ja. Het vorige nummer had opeens ook inderdaad een, een, een orgel. orgel mm -hmm. uh, hem orgel ding. Ja. Helemaal, gewoon, uit nee. helemaal, ja. helemaal uit Japan. Helemaal uit Japan, ander ja. werelddeel. Ja. <laughs> ja, maar. Maar nou. inderdaad, gewoon het, het, het experimenteren met meer klankkleuren en zo. En dat is, dat is zeker, zijn we meer gaan doen inderdaad sinds we nu geen blazers meer hebben. Dat ja. je gewoon. Je hebt opeens veel meer ruimte om dingen op een andere manier in te vullen. Ja. Dus inderdaad meer koortjes, meer korrig... meer andere klanken, meer andere ritmische dingen. Dat, dat zijn we wel mee bezig inderdaad. Ja. En of het dan een, op het moment dat je dat toevallig... Uh, ik denk als jij een keer zit op een rolmarkt uh, loopt nu... en je ziet een sitar, dan denk je... Goh! <laughs> nou, het is binnenkort Koningsdag. Ja, ik Kijk hoe rommelmarkt hier in Amsterdam een of andere Citerhandelaar de nog ergens. Nee, uh, nou, een een ik heb oud wel Kijk uit dat hij niet met, met zijn tapijt dan, uh, de lucht in vliegt. Wat? <laughs> ja. ja, ik in in een terug met mijn ja. Ja. Ja. Nee, maar ik, ik denk dat iedereen wel een soort verdwaald raar instrument heeft liggen. Maar ik ja. heb ja. ook nog wel een hele crappy kalimba liggen. En een ukulele heb ik ook nog liggen die ik eigenlijk nooit aanraak. Golders. Ja, ja, ja. Je kan nog wel een AR liggen China. Ja. Jongens, uh, omwille van de <laughs> tijd. Uh, <laughs> ik ben net op gang? Laten we, laten we één ding zeggen. Uh, zijn jullie alweer bezig met nieuw materiaal? Oh, Zeker. Ja, absoluut. Ja, bij één hebben we hebben één nummer en een gespeeld natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus, nou, uh, ja, ik denk dat we weer richting de hoeveelheid van, van een EP van vijf nummers wel uh, dichter tegen aan zitten. Okay. Dus als een beetje fijn slijpen en dan... Uh... Ergens na de zomer ja, uh, zouden we zomaar weer de studio in kunnen gaan. Oké. Okay. Jongens, ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest zijn. Ja, wij, wij ook. Wij ook. Ja, we, hebben nog, wat is het? Ja, we hebben in Zomerbond nog een clip aankomen. Die is, uh, nou ja, voor de zomer in ieder geval uitkomt. Ja. Ja. Voor Dubbele Tong hebben we al een hele leuke clip. Die is uh, ja. op alle videokanalen wel te vinden, denk ik. Nou oh, goed. En 3 juni staan we op Ska-shock 3 in Groningen. Een heel leuk ska-festival. Oké. Okay. is het... Uh... Dus er zit wel degelijk uh, een de Passy pipeline. De pipeline tegenwoordig. Ja. Ja. Wat hartstikke leuk dat jullie geweest zijn, jongens. Ja, ik vond het ook hartstikke ah, ja. ja. okay. leuk. En graag tot een andere keer. Tot yes. de volgende yes. keer. Okay. Um, deze, ik zei het al, die, daar ben ik aangekomen via de mannen van Alaska Pollock. En uh, de man heet Banner. En het nummer wat hij nou eigenlijk vorige week heeft uitgebracht, dat het nummer dat heet HAL. You sold me signs of love. I paid the sweetest dreams. Your eyes burn the scenes, the ashes of my mist. that are unspoken All that shimmers isn't golden All the words you spoke were stolen All my thoughts still were imprisoned By the world behind your eyes Spoken, all that shimmers isn't golden. All the words spoke were stolen. All my thoughts they were imprisoned by the world behind your eyes. Ooh. If only if you'd hear me howl. En dat waren ze, of tenminste dat was een banner was dat, met Haal. En uh, dat is vijf uh, minuten voor tien. Eigenlijk moeten Marcus en ik altijd nog iets uh, afkondigen. Dus ik uh, vraag even of meneer Marcus even nog een beetje hier deze kant op wil uh, komen. Want uh, ja, het is uh, weer een beetje het uh, einde van het uh, programma. Dus dan zeggen wij altijd in koor. Tot, Tot volgende week. week. Dat zeggen we altijd. En het gaat ook elke keer wel weer goed de laatste tijd. Uh, ik heb er nog eentje die ik uh, moet draaien. Ja, Electro is toch tegenwoordig een beetje uh, het werk... Uh, wat de boventoon uh, voert uh, bij Alternative FM. En eigenlijk is dit ook uh, weer via, uh, weer, uh, door onze bevriende muzikanten die we hier hebben... Stilweef, die, uh, die zijn druk bezig nu met een echt daadwerkelijk album af te, te leveren. Electroband uit Utrecht. En deze dame, die komt daar ook uit. Uh, en zij uh, heeft daar uh, toen uh, deel van uitgemaakt uh, tijdens uh, een voerprogramma... wat uh, de jongens toen uh, deden. Stilweef speelde toen in de Sugar Factory... In Amsterdam. En toen mocht Jo Marges daar het voorprogramma doen. En het nummer waar eigenlijk alles mee begon. En waar ze eigenlijk nu ook uh, heel erg uh, bekend mee is uh, geworden. Dat is uh, het nummer The Night. En daar sluiten we deze fijne alternatieve FM uh, mee af. En, uh, en het is inderdaad gewoon dag.